Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De nooit tegen oud imf topman Strauss-Kaan op losse schroeven staat. Het kamermeisje dat hij zou hebben verdacht zou hebben gelogen over allerlei zaken. De openbaar aanklager zou niet meer in haar verhaal geloven en de rechtszaak willen afblazen. Het enige dat officieel bekend is gemaakt is dat Strauss-Kaan vandaag weer voor de rechter verschijnt.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 President Chavez van Venezuela is geopereerd aan een kankergezwel. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt in een televisietoespraak. Hij zei dat hij in Cuba is geopereerd en goed hersteld. De afgelopen weken waren er geruchten dat de 56-jarige Chavez zeer ernstig ziek was. Begin juni ging hij naar Cuba, waarna hij wekenlang niet in het openbaar verscheen. In zijn toespraak zei hij dat hij beter op zijn gezondheid had moeten letten.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 Met een bakje erbij. Ja. Op welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik moet even gewoon naar hier, als je het niet erg vindt. Laat je maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je erin.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 of a stranger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 Sono ben